11 uur. Dit is Helene Ekker. De gijzeling in een restaurant in Bangladesh heeft aan zeker 20 gegijzelden het leven gekost. Onder de slachtoffers is een onbekend aantal Italianen. Bij de bestorming vanochtend door de politie werden ook zes van de aanvallers gedood. Militanten vielen gisteravond schietend een restaurant in de, in de hoofdstad Dhaka binnen... waar veel buitenlanders aan het eten waren. Vanochtend werden dertien gegijzelden bevrijd. De aanval in Dhaka is opgeëist door terreurorganisatie IS. In China zijn vannacht 26 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Waarschijnlijk is de bus na een klapband van de weg geraakt. Dat gebeurde in de buurt van Peking...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 Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Nog altijd een flinke file na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen de Meer en de Nieuwe Brug, 9 kilometer met ruim anderhalf uur vertraging. Er zijn nog altijd drie van de vier rijstroken dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag kan omrijden via Amsterdam. En verkeer richting Rotterdam kan beter via Gorkum rijden.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 Het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort, welkom weer. Wij zitten nog steeds in de Tolweg en niet in Hoogland... omdat daar uh, de zender een beetje kapot is. En dat gaat nog wel een aantal weken duren, geloof Echt ik. waar, het Ben? Dus uh, uh, mocht je in de komende tijd naar ons willen kijken... en uh, meeluisteren of misschien wat mee willen vertellen... kom dan naar de Tolweg en uh, ja, de koffie staat klaar. En het tweede uur gaan wij uh, praten uh, met de OPZ. Joop Berendsen en Egik Posten zijn inmiddels aangeschoven. Welkom. Dank wel. Dan gaan wij... Uh, Praten met de nieuwe inwoners. Ja, Fadi Maloud en, uh, en zijn maatje Erik Bullen die zijn ook al aanwezig. Hm. Dus die gaan wij straks horen. En uh, uiteindelijk uh, eindigen wij met Connie Lodewijk... die uh, het stokje over gaat geven oh. aan Lisa Havelaar. En ik uh, ben, ze, ben zeer benieuwd langs het volhoudt. Maar goed, ja, ja. Um, eerst <lacht> gaan wij naar de OPZ. <lacht> ja, Joop Biss moet er ook om lachen. Um, er staat een levensgrote advertentie in, uh, in de krant...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 Uh, wij gaan nog in overleg uh, met elkaar en ook met meneer De Vries over uh, van, uh, hoe we dit verder aan gaan pakken. En ik denk zelf in eerste instantie dat, uh, dat het aan meneer De Vries is om uh, zijn excuses aan de inwoners van Zandvoort aan te bieden. Om te zeggen van uh, hier zijn een aantal dingen fout gegaan en dat had ik zo niet moeten doen. Ja, en ik dat hoop zou. Dat die daar inmiddels achter is. Dat zou, dat denk ik ook wel. Dat zou een hele duidelijker zijn. Want ja. uh, uh, laat wel wezen, de gemiddelde Zandvoort die dit leest, denkt open oh, set, mooi en dat, dat moet ik doen. Ja. Dat is heel simpel. Uh, ja, ik, nog we nogmaals, gaan... ik denk niet dat een, de gemiddelde zandwoord. van dit moet ik doen. Want nogmaals, ik denk dat. dat dit de zou zouden kunnen doen. Ik dat dus de gemiddelde zandwoord ja. uitstekend in staat is. om zelfs een afweging te maken. Dus ja, daar, heb ik, daar heb ik alle vertrouwen in. Ik ook, uh, maar u weet net zo goed als ik. dat als hier OPZ boven staat. dat men dat denkt. Ja. toch? Eder. Laten we daar eerlijk in blijven. Nee, ja. dat, uh, dat zou kunnen. Ja. Ja. Uh, het is natuurlijk wel het, het zoveelste incident van de OPZ. Hè. Er wordt een wethouder wordt weggestuurd die eigenlijk de aanzet is van het uh, Warentorenplein. U bent zelf een keer opgestapt. De wethouder die van nu ligt onder vuur. Uh, de fractievoorzitter is bij uh, het statushouders uh, uh, te sprake gekomen. Uh, raakt Zandvoort dan niet een beetje vertrouwen kwijt in de OPZ? Nou, of, of, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat zou u niet aan mij moeten vragen. Maar dat zou u aan de antwoorders moeten vragen. Ik denk het niet. Ik, ik neem uh, aan kijk, dat u zijn... dat gaat voelen. Als u in het dorp loopt? Nou, kijk, er zijn natuurlijk altijd worden de opmerkingen gemaakt. Um, kijk, wat dat betreft is, uh, denk ik, uh, politiek is een, wat een, een, een raar vak. Je doet het niet gauw goed. Er zijn altijd wel mensen die, uh, die commentaar hebben. Hè? Dat heeft net zo goed als bij. Uh, dat zie je natuurlijk ook bij het Waterloopplein wel. Ik, of uh, Watertoor Ik zeg Waterloopplein. Nou, het zal toch geen Waterloop. Nee. <laughs> <Nee. laughs> nou, dat hoop ik dan, dan dan dan dan dan dan ook in ieder geval niet. Maar er zijn ook mensen die zeggen van wij vinden het allemaal niks. Ja, maar dan komt je natuurlijk niet verder. Het is zo dat. dat het gaat maar even om. Er zijn een aantal dingen gebeurd die bij de die beter niet hadden kunnen gebeuren. Een aantal zaken, zoals de hele discussie natuurlijk rond de wethouder, dat hebben wij ook niet in de hand. Daar kunnen we wat dat betreft als zodanig ook, ook heel ja. erg weinig, weinig aan doen.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 maar ook binnen, nou, uiteraard. We zijn zeer tevreden tot nu toe. Met uw is, die is meneer Beers een versteviging van uw fractie? Ja, zeker. Op, op welk terrein is hij uh, nou, uh, specifiek? Ja. Ten eerste kan hij financiële cijfers goed lezen. Ten tweede kan hij ook aardig in het openbaar praten. Dus we zijn er erg blij mee.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 Het recessies is geweest, het, of is nu lopende. Um, hoe is de sfeer inderdaad de afgelopen paar maanden? Want er is natuurlijk uh, ook door ons een aantal opmerkingen over gemaakt. Um, we zien de partijen ruzie maken, we zien jonglui uh, tegen elkaar uitvechten. Uh, hoe is het nu, afgelopen vergaderingen? Nou, ik vond, uh, kijk, er zijn natuurlijk altijd uh, vinden de discussies plaats. Er zijn uh, verschillende partijen met verschillende ideeën en verschillende denkbeelden die... Uh, die hun ideeën naar voren brengen. De ene keer gaat dat wat soepeler als de andere ja. keer. Uh, ik denk zelf, tenminste, ik moet eerlijk zeggen, als ik kijk naar de laatste raadsvergadering, dan vond ik uh, dat wij op een uitstekende manier hebben samengewerkt. Uh, nogmaals, uh, met, en met de behandeling van, uh, van belangrijke stukken als zeg maar, de jaarrekening 2015, als ook met de voorjaarsnota. Uh, is, dat is allemaal in goede harmonie ge gedaan. Uh, we hebben ook, uh, zeg maar.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 Na de politieke uh, uh, uitleg over de advertentie in de Zwanzverse krant. Die uh, duidelijk is op de persoon, moeten we toch even vragen of de heer daar wat rustiger doen, zodat wij hem met het volgende interview kunnen uh, gaan doen. Aan tafel uh, zit uh, Fahit, zeg ik goed. Fahit.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 And my mother also. And your mother. Yeah. So the whole family is in uh, in Zandvoort now? Yeah. And you feel safe in Zandvoort? Yeah, it's yeah. This is very good. It's nice people and... Are so you going to school? No. to school now? Yeah, I'm, I'm, I go to... Here in Zandvoort? To language school in Haarlem. Oh, oh, Haarlem. Okay. Yeah. Language? Yeah. The, the Dutch language? Yeah. Okay. And... Um,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 No, Syrian Dutch. Syrian uh, Dutch. I learned English from Syria. Okay. Yeah. But yeah. You, directly. You learned already English. You could, you could yeah, in school. In, in the school, mm -hmm. right, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, And and Dutch is very difficult. I think. No, it, it's near from English a little bit. <laughs> <but> <laughs> <laughs> <laughs> it's easy, easy, easy. <laughs> um, uh, your brother is here. Your father is here, and they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 So we learn Dutch now I, I, I was So from now on The interview is going in He's Dutch He's in Dutch Yeah yeah. <laughs> yeah. But, but I go to the work Every Friday Yesterday I, It's the first day And next Friday And, and what do you like do? I, um clean the dishes The dishes Where? In Zin Cafe Zin Brasserie Zin Brasserie Zin oh, oh that's nice That's in the center of, uh, of yeah. the town So you will see all the public uh Yeah Oh it's good okay.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 En daar uh, kan je opgeven en dat is een... Uh, da, daar zoekt men wel uit wie bij wie past. So you are asking for a lot of friends. Yeah. <laughs> um, what are you doing uh, if you're not studying? You uh, I, I What's your hobby? Well, my hobby is basketball. Basketball. So we basketball So player. you play already with the Lions? Where? Um, <laughs> no, not already. Uh, maybe I will. He's going to uh, play there if he... Except He's me. not really sure but he wants to. Okay. Okay. So first you go and have a few over there and uh, yeah. we'll see how they play basketball. Yeah. Did you play basketball in Syria? Yeah, I was playing when which, I Which which level? Uh, in the in, uh, <coughs> professional. Uh, professional. Professional level. But for my age. Yeah, yeah okay. Yeah. yeah, they do I it in Holland in, in ages. The uh, yeah. Uh, yeah, yeah, that also. Yeah, I was playing basketball when I was Five years, uh, six years. So probably the Lions is going to pull you in <laughs> and give you a contract or something. Yeah, they need you. <laughs> um, when uh, do you expect to move to the Flamingo? Is it just paperwork? Yeah, after the paper. Uh, I don't know exactly. De Kei moet My nog uh, veel papierwerk afrekenen met uh, ja, ja, het spelier. Dus het loopt helemaal. Dus. Ja, het is wel uh, aan de gang zeg maar. Oké, okay, nou, uh, Fadi, thank you for your explanation and coming to thank the studio. Erik, ook ontzettend bedankt. En mensen die uh, vriend willen worden van, meld je tot hele handen in het pluspunt. En uh, zij wil je koppelen. Thank you very much. Thank you. I will thank thanks all me. the people uh, who make me here now. And okay. Erik en Erik ook. Dankjewel. Thank you. Thank you, Fadi.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 Kijk, en het was ja. dat wordt een stukje. <lacht> um, ik lees op het programmablad... De missie van Connie Lodewijk ja. is voltooid. Dat ja. vind ik wel een krasse uitspraak. Aangesproken uh, Lisa <lacht> en Connie, welkom. Um, de een is de jeugd en de ander zegt net dat ze 65 is en daar een, een, een, nog steeds een dansgroep mee hebt. Uh, dus we hebben het uh, over Connie Lodewijk en Lisa Havelaar. Uh, Havelaar. Havela. Um,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 En de bedoeling was dat er toch een andere, jongere docent zou komen. En die heb ik nu gevonden. En dat is Lisa Havenaar uit Haarlem. Hoe, hoe vind je Lisa? Hoe, en, en niet hoe, ik, niet hoe, hoe ze er netjes uitziet met de prachtige kapsel... maar hoe heb je haar gevonden als, als uh, uh, uh, leraar? Als, als lerares? Ja, als lerares. Nou, ik zou je vertellen, ik kwam toevallig bij uh, een, een collega op de site. En toen dacht ik van, nou, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon bellen. <kwijnt> en ik heb gebeld. En zij zei, nou, kom, ik heb uh, iemand stage lopen... En uh, misschien kan je haar vragen. Dus we hebben haar een e-mail e gestuurd. En de reactie was voor Roy fantastisch. Toch, Lisa? Ja, zeker. Uh, Lisa, ik hoor, Connie stage zeggen. Loop je nog stage? Ben je afgestudeerd als uh, onderwijsres? Ja, ik ben, ja, ik ben afgestudeerd. Ja. En uh, hoe word je danslerares? Hoe bedoelt u? Nou, nou Ik heb de opleiding bij Lucia Martens gevolgd. Ja. Yeah. En, en dat is...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 Ja, dat zei ze net. Hè? Lucia Martens oh, dus andere... ik... ja, ja, ja. en nog andere... Ja, Lucia Martens en nog andere stages heeft ze gelopen. Ja, klopt. Ja. Okay. Lisa, Lisa is nu niet zo'n makkelijke praatser. Maar laten we maar in gaan in de, dat de, dat de les. In de les doet ze Dat komt helemaal goed. Waarom komt dat niet zo bekend voor? Maar ja, Lisa, die... Je hebt je balletopleiding voltooid. En je vindt het leuk om les te geven. Dus dan kom je... Ik vind het interessant om met jeugd te werken. Is dat...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 Supergoed. Nou ja, ik ken jou als criticus. Ja. Dus. Mag ook wel eens gezegd worden. Ja, natuurlijk. Ja, nee, kijk, jij zal je mening niet onder stoel of bank stellen. als iemand dat niveau niet hebt wat jij wil zien. Maar ja, Roy is natuurlijk de directeur van Olea Dance. Dus hij moet beslissen. Ik heb zeer betrouwbaar bron dat Roy 100% naar jou luistert. Dus dat komt wel goed. Komt wel goed. Jij bent nu echt.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 Ik dans nu bij niemand, ik dans nu gewoon voor mezelf. Je gaat er lekker ja. even een beetje... Moet je, als je les geeft, uh, zelf in een groep dansen? Uh, wel bij de kleintjes, dan dans ik ja? hoofdzakelijk, maar gewoon dans ik mee. Nou, dus niet op je, op je uh, leeftijdsniveau, zal we maar zeggen? Nee, dat wil ik niet. je, je dansen. <laughs> nou ja, ik kan <laughs> ik me dat zo voorstellen. dat je als je begeleiden en voor te doen en ja... ja.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 Kan die groter worden? Of kan zonder meer groter worden. Ja, ja. En we hebben al heel veel proefkinderen gekregen. En uh, oh, veel daarvan zullen waarschijnlijk ook blijven. Dus uh, zeker uitgebreid. Kinderen. Um, verschillend, ja. Vanaf drie? Ja, Vanaf drie, ja, klopt. Tot negen. Is dat een... Uh, is dat een, een, een, een... Hoort zich het voort verhaal? Dat uh, ja. kinderen vinden het leuk om dansen. Neem een vriendinnetje mee. Neemt iemand ja. mee. Ja. Is dat een hoort zich het voort verhaal?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 Wat kunnen ze het bij Roy doen? De website staat de telefoonnummer, zijn telefoonnummer en e-mailadres. Onairrooi.nl. En het telefoonnummer? Onair-dans.nl. Daar kunnen uh, mensen kijken hoe, uh, hoe het een en ander loopt. Nou, en ik ben er ook nog even op de achtergrond. hebben. Conjul Lodewijk, kunnen ze ook kijken. Kun je Lodewijk die ja. loopt door het dorp en die kan je gewoon <laughs> aanschieten. dat is goed. Kan je gewoon ja, aanspreken. aanspreken. Helemaal goed. Ja.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 Conny, ook ontzettend bedankt dat je er was. Gaat Mag ik nog eh, iets ga, vragen, Ja. Bonny? Wat ja. ga je nu doen? Uh, wat ik nu ga doen? Ik heb, uh, in ieder geval... Oh ja, woensdag ga ik naar... Uh, we gaan we samen met Roy, met, met een groepje van vijf... Gaan we naar het KNC, Koninklijk Conservatorium. Dan gaan we kijken naar een oud-leerling van, uh, van mij. die uh, de eindvoorstellingen. Daar ga ik naar Fabienne gaan we kijken. Leuk. En mijn later gaan we kijken. En, uh, en dan daarna uh, ga ik uh, op vakantie. Hoezo? In uh, september ga ik op vakantie. En dan in... Ik hoop, ik hoop. En dan begin ik natuurlijk weer met je ouderen. Ja, ja, ja, ja. Dat is uh, eind september. Oktober. En dan ga ik op vakantie met mijn man. Gezellig. Ja. Nou. Dus het is gewoon genieten. Heerlijk toch. Ja. En af en toe laat ik wel mijn neus zien bij ja. dance. Dat hoort gewoon erbij. Even meteen tussen de deur. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Hey, ik wens jullie heel veel plezier. Ontzettend ja. bedankt voor de ben. komst. Dankjewel. En we doen dankjewel. nog een klein dankjewel. muziekje. En daarna doen bedankt. wij uh, de agenda. 所以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 Want er komt straks een programma met onze Antilliaanse vriend Roberto. Um, Kasper, ontzettend bedankt voor de regie en uh, de techniek. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en jij natuurlijk ook. Gerry, bedankt voor de ja, uh, redactie. Ik is niet zo bij stem, maar... Voor de, uh, voor de mooie ik, onderwerpen. Ik, ja, uh, uh, dankjewel Ben Veld. En wij wensen iedereen gewoon een prettig weekend. En tot de volgende keer. Dankjewel.